Zwitserland stopt voorlopig met de verkoop van een aantal dieselmodellen van Volkswagen. Dat betekent dat mogelijk 180.000 auto's niet kunnen worden verkocht of afgeleverd. De maatregel geldt ook voor andere merken die gebruik maken van Volkswagen motoren, zoals bijvoorbeeld Audi, Seat en Skoda. Vorige week kwam aan het licht dat Volkswagen zijn diesels heeft voorzien van software, waarmee de motor in testsituaties veel milieuvriendelijker is dan normaal. Volgens de Thaise autoriteiten heeft de man die verdacht wordt van het plegen van een bomaanslag in Bangkok een bekentenis afgelegd. Hij zou het hebben gedaan na te zijn geconfronteerd met beelden van een bewakingscamera. Daarop is te zien dat een man met een geel t-shirt aan op de plek van de aanslag een rugtas achterlaat. Thaise media melden dat het om een Oeigoer gaat. Hij zou de aanslag hebben gepleegd uit wraak, nadat Thailand honderden Oeigoeren had uitgezet naar China.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 Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er drijven ook wat wolkenvelden over. Het blijft overal droog en het wordt vanmiddag een graad of 16 A17. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat voor knoop het Hoevelaken nog twee kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A12 van Utrecht naar Den Haag is dit weekend dicht tussen Knopend Prins Klausplein en Den Haag Malieveld. Dat veroorzaakt files op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Knopend Prins Klausplein 5 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor Knopend Ippenburg 4 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht voor Knopend de Er staat 4 kilometer file. Tot zover de verkeer.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 ti e pulire they sent to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 It is woord Da quei momenti che se ne vanno via Recklessly, you lost that, love. lost that love. You lost that love. ZANG EN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 Déjà perdu Mais telle était la fierté de toute la tribu La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant De c'était Extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres être là Mais pour toutes les lois de la tribu de Tana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 Ook op internet. internet, internet, internet. www.zfmzandvoort.nl When With his song. Yo. Yeah, yeah. This is why Clef refuses. Uh, uh, Help me up here. well. Yeah. Little bass sitting yeah. up here on the bass While I'm on this roast, uh, I got my girl L. Uh, uh, one, uh, one time. One, one time. Hey, yo, L. You know you got the lyrics. Yeah. The lyrics. I heard. So I heard he had a style. And so I came to see him and What he just can't The bash flipped it. And I, oh, I, yeah. Hope that you care. Cause I'm a man, I'll always be there. I'm not a man to play around, baby. Cause the one -night stand stands isn't really fair. From the first impression, you don't seem to be like that. Cause there's no need to check. Well, I'll be plenty time for that. From the subway to my home. And it's ringing off my phone. When you're feeling all alone, how you do? It's just call me, call me Your took for a drink on Feel both I myself. Yeah, the way